9 uur, net wel met het NOS Journaal. Ook vrachtwagens en bussen moeten een alcoholslot kunnen krijgen. Minister Schult stelt daarvoor een wetsvoorstel op. Nu kan een alcoholslot alleen in personenauto's worden geïnstalleerd. De automobilist moet voor hij wegrijdt blazen. Heeft hij te veel gedronken, dan start de auto niet. Nu raken truckers en buschauffeurs hun groot rijbewijs voor twee jaar kwijt... als ze met alcohol op worden betrapt. Met een alcoholslot kan de bestrafte chauffeur doorwerken. Het alcoholslot wordt in Nederland sinds eind 2011 gebruikt om te voorkomen dat mensen dronken de weg opgaan. De Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken... gaat verder met het afbouwen van het stimuleringsprogramma. Elke maand wordt vanaf nu 10 miljard dollar minder uitgegeven... aan het opkopen van schulden. Aanvankelijk pompte de Fed per maand 85 miljard in de economie... door staatsobligaties en hypotheken van banken over te nemen. Begin deze maand werd dat al teruggeschroefd tot 75 miljard... en nu gaat daar dus nog eens 10 miljard vanaf. Volgens de centrale bank kan de economie weer geleidelijk op eigen benen staan. Het is de laatste beslissing... Onder het het voorzitterschap van Ben Bernanke. Vrijdag wordt hij na acht jaar opgevolgd door Janet Jellen. De Duitse regering verdubbelt het budget voor de opsporing van kunst... die door de nazi's is geroofd van Joodse verzamelaars... rond de Tweede Wereldoorlog. Er moet een centraal orgaan komen dat de zoektocht coördineert. Nu houden verschillende instanties zich daarmee bezig. De staatssecretaris die erover gaat noemt het onverdraaglijk... dat er nog zoveel nazi-roofkunst in musea te zien is. Het afgelopen jaar ontstond opschudding over de roofkunst... toen in een woning in München zo'n 1400 verdachte kunstwerken werden gevonden... Het weer in het midden en zuiden opklaringen. Vannacht ligt het tot matige vorst, min 1 tot min 5... met in het zuidwesten mogelijk natte sneeuw. Morgen overdag in het midden van het land de meeste kans op zon. Het wordt min 1 tot min 4. Vrijdag wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal. Voor een heel uniek project zoekt u een heel speciale interim professional? Die beestaving kent de interimmer die u nodig heeft. Want...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 Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op Belisol.nl Radio 1, VPRO, Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Ja, goedenavond en hartelijk welkom. Ik zeg het nog maar een keer voortaan iedere dinsdag, woensdag en donderdag... op dit tijdstip Bureau Buitenland. En vandaag is het klimaat het volgende slachtoffer van de economische crisis. Dat bediscussiëren we in onze vaste rubriek, het Eurobureau. Onze correspondent Michiel Driebergen verblijft nog steeds in Oekraïne. Blijven de demonstranten alle concessies van president Janukovic afwijzen... tot hij vertrokken is, of zoeken ze het compromis? Daarover gaat onze reportage. En waarom gaat een kunstenaar in bomvest over straat midden in Beirut? Dat later. Maar eerst... Uh... De campagne tegen wapenhandel. Frank Slijper aan de lijn. Komende maandag komen jullie met een nieuwe analyse... over de Nederlandse wapenexport. Export. En dat is niet toevallig. Want volgende week vergadert de Tweede Kamer hierover. Um, voor Bureau Buitenland uh, ligt u alvast een tipje van de sluier. Wat is voor u een van de meest opvallende ontwikkelingen... als het gaat over die wapenexport? Um, een van de... Meer opvallende dingen daarin is de, de, de toenemende focus uh, onder de, de laatste twee kabinetten Rutte... Uh, om de Nederlandse militaire industrie te ondersteunen. Zowel uh, op, op wapenbeurzen, daar gaan de bewindslieden mee, als op uh, handelsmissies... waar uh, in het bijzijn van uh, ministers uh, contracten worden getekend door de uh, Nederlandse wapenindustrie. Ja, kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Uh, nou... Turkije is denk ik een goed voorbeeld uh, waar, waar minister Hennis uh, nog uh, afgelopen uh, november aanwezig was op een grote wapenbeurs. Aanwezig ook bij de ondertekening van een contract tussen een Turkse wapenfabrikant en DSM. Die NEMA, die een deel van de bepansering voor die voertuigen uh, voor zijn rekening neemt. Uh, eerder uh, de, de, haar, haar voorganger uh, Hille die uh, op, op aan boord van een Nederlands marineschip contracten onder... Uh, ...mede liet, liet ondertekenen tussen Nederlandse bedrijven en, en Turkse militaire bedrijven. Het is uh, met een veel hogere frequentie dan dat uh, voorheen het geval is. En wij vermoeden dat dat veel ook te maken heeft met uh, toen, uh, minder wordende uh, defensiebudgetten hier in Nederland in Europa... Uh, ...waardoor uh, de industrie een handje geholpen wordt om over de grenzen heen buiten Europa uh, aan, aan wapenorders te komen. Ja, dus een beetje conform, uh, ja, zeg maar, economische diplomatie, zou je bijna zeggen. Uh, ja, het, het is absoluut niet uniek. We zien dat uh, overal in, in Europa. Uh, de Britse regering uh, loopt het Midden-Oosten uh, plat. Uh, in Saudi-Arabië en de Emiraten. Uh, president Hollande van Frankrijk uh, doet hetzelfde. Uh, Nederland volgt het spoor, maar het is in die zin. Wel uniek dat uh, Nederland zelf niet op dit niveau van, van wapenhandel... Uh, zo sterk eerder uh, zijn nek uitstak voor de industrie. Ja, en als u zegt nog niet eerder? Uh, zelden... De afgelopen twintig jaar heb ik dat in elk geval niet gezien. Zo. Ja, zo lang maakt u al die rapporten, geloof ik. <laughs> ja, nou inderdaad. Ja, um, heeft u misschien nog een voorbeeld? Want ja, je zou zeggen van bepansering voor Turkse tanks... ja, ach, ja, is dat nou echt wapenhandel? Die jongens moeten toch ook veilig zitten? Ja, maar met die uh, Turkse tanks daar, uh, daar, daar kunnen oorlogen, oorlogen mee gevochten worden. Daarmee kunnen Koerden worden onderdrukt in het uh, zuidoosten van Turkije. Ja. Uh, die die Panzervoertuigen die worden ook geëxporteerd naar landen buiten Turkije. Uh, denk bijvoorbeeld aan, aan een land als Pakistan waar Turkije goede banden mee onderhoudt een land waar Nederland minder snel dat soort materieel aan zou leveren. Kortom, daar zit uh, absoluut een grote spanning in. Ja, en heeft u nog een, een goed voorbeeld van het afgelopen jaar? Of zit er uh, nog een goede order in de pijplijn? Uh, nou, er zijn, je ziet uh, eigenlijk over de hele linie uh, dat dat de orders naar het naar Midden-Oosten. Uh, daar, daar, daar zit uh, die, die zitten enorm in de lift. Um, een beetje raar ook. Je zou zeggen, na de Arabische Lente en alle commotie die er uitbrak over uh, met name ook Nederlandse wapens, uh, panzervoertuigen bijvoorbeeld in Bahrein van, van Nederland afkomstig, die daar uh, rondreden tijdens het neerslaan van de protesten. Um, daar zijn geen lessen uitgetrokken. Sterker nog, um, er wordt op het ogenblik op grote schaal, uh, worden de nieuwe orders gesloten met... Uh, landen in, in Noord-Afrika en, en in de Golfstaten, in Jordanië, um, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Algerije, Marokko, allemaal grote orders die de afgelopen twee jaar zijn uh, afgesloten. En ja, wat dat betreft uh, lijkt er uh, weinig meer over van de, de, de voorzichtigheid die er wel te proeven was direct na het begin van uh, de, de Arabische lente. Ja, en dan lijkt er ook weinig uh, over van een Nederlands mensenrechtenbeleid. Nee, wat inderdaad het, het grote conflict is. Aan de ene kant dus veel uh, van die handelsmissies. En uh, tegelijk uh, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... die uh, een, uh, een, een mensenrechtenbeleid uitdraagt... wat op zeer gespannen voet staat met het leveren van wapens... aan, uh, aan, aan allerlei uh, landen met uh, repressieve regeringen. Ja. Nou goed, komende maandag uh, is uw uh, rapport uh, beschikbaar. Frank Slijper van Campagne tegen Wapenhandel, hartelijk dank. Graag. Gedaan. Bureau Buitenland. De Verenigde, de Verenigde Naties denken 10.000 manschappen nodig te hebben... om de crisis in de Centraal-Afrikaanse Republiek te bezweren. Maar voorlopig is de kans dat dat aantal zal worden gerealiseerd buitengewoon klein. Frankrijk stationeerde er eind vorig jaar 1600 militairen... en ook de Afrikaanse Unie heeft zo'n 3500 manschappen ter plaatse. En vandaag stemde ook de VN-veiligheidsraad in met de inzet van een eu troepenmacht van 600 manschappen in het land. Remco van Veen, hoofd van de gezondheidsafdeling van heet. 600 extra manschappen in zo'n groot en getijsde land, dat lijkt me een beetje een druppel op een groeiende plaat. Ja, dat klopt. Het is inderdaad een druppel op de groeiende plaat. Het land is zo groot als Frankrijk, België en Luxemburg samen. Dus als u een aantal noemt van 5000 militairen, dan kunnen we allemaal wel bedenken dat dat Onvoldoende is, en daarbij uh, is het Zelf, groot... zelfs 10.000, lijkt me of volstrekt of ja, En zelfs daarbij is belangrijk uh, te noteren dat een groot gedeelte van deze troepen zeer slecht is uitgerust. Hoezo? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, de Burundese troepen. Um, Nederland heeft wel een relatie met Burundi voor een deel terrein, Nederlandse uh, de troepen. Um, maar uh, die troepen die aanwezig zijn in Bangui uh, lopen te voet. Dus op het moment dat er een probleem is drie kilometer verder... waar de troepen op dat moment zijn, zijn ze niet in staat om te handelen. Ze moeten te voet naar het probleem toe. En uh, uh, de problemen zijn al voorbij op het moment dat Burundese troepen arriveren. Dus het zit hem ook in de uitrusting. Ja, en dan is, dat is geen, uh, geen vervoer, misschien ook uh, soms geen benzine. Uh, hoe is de wapenuitrusting van zulke Burundese troepen? Die is ook uh, zeer beperkt. Dus uh, echt de eerste prioriteit op dit moment is het ontwapenen van uh, de, de beide groepen die op dit moment in strijd verwikkeld zijn. En uh, daar moeten de troepen ook zelf goed voor zijn uitgerust. Anders dan uh, lukt het je ook niet om uh, de huidige strijdende partijen uit elkaar te krijgen en deze te ontwapenen. Ja. Het beeld is ook een beetje dat al die troepen maar uh, rond de hoofdstad en rond het uh, vliegveld hè, zitten. En, ja, en, ja, dat klopt. Uh, rond het vliegveld is, is wel belangrijk te noemen. Daar zitten honderdduizend vluchtelingen die echt ook beschermd moeten worden... Um, het centrum van Bangui is relatief veilig. Uh, dat is ook de enige plek waar je op dit moment uh, buitenlanders zult aantreffen. Maar in de buitenwijken begint de onrust al. Uh, zie je uh, moslims en christenen die uh, uh, om de beurt uh, elkaars wijken binnengaan om uh, um, uh, dood en verderf te zaaien. Ja, om, om uh, wraak te nemen eigenlijk hè? Ja, een vraag te nemen. En uh, het lastige is dat het, uh, die groepen hebben altijd samen geleefd. Uh, het religieuze aspect is er later in gebracht. Uh, en het wordt nu wel heel erg op die lijn uitgezet: christenen tegen moslims. Uh, maar het rare is dat al die tijd hiervoor deze partijen echt vreedzaam hebben samengeleefd. Dus er is echt heel veel gebeurd in het afgelopen jaar. Ja. In de VN, binnen de VN werd steeds gewaarschuwd voor mogelijke aanstaande genocide. Is dat nog steeds mogelijk? Dat is nog steeds mogelijk. Wat je nu wel ziet is dat de merendeel van de moslims zijn verdwenen. Een grote aantallen zijn teruggegaan naar Cameroen, naar Tjaad. Dus er zijn nog maar heel weinig moslims over... En dat maakt uh, dat risico op die genocie wel kleiner. Maar je ziet nog steeds heel veel geweld tussen de verschillende groepen. Ja, um, iemand die uh, schreef op een gegeven moment, want er is net een, een nieuwe interim president, een vrouw. Catharina uh, uh, Samba-Panza. Um, de slechtste baan in het land voor een vrouw. Nou ja, het is al geen land. Uh, het is geen staat. Uh, het, het is wel positief dat het een vrouw is. Want ik denk dat uh, een vrouw uh, iets meer rust kan brengen... tussen de vechtende mannen als dat een man dat zou kunnen. Maar het grootste probleem is uh, leider zijn van een land wat geen land is. Er is geen rechtssysteem, er is geen politie, er is geen leger... Er uh, zijn geen instituties, er zijn alleen uh, vechtende partijen. En, en uh, de aartsbisschop waar uh, ik mee rondgereisd uh, ben in Nederland... om de problematiek onder de, uh, de aandacht van politici te brengen... noemt het land ook het afvalputje van de regio. Het is in die zin uh, totale chaos op dit moment. Hoezo het afvalputje van de regio? Nou, Nederland concentreert zich op dit moment op Mali. Uh, maar we stellen ons niet de vraag... wat gebeurt er met de troepen... Uh, met, met de partijen die wij wegjagen uit Mali. En wat je nu in de Centraal-Afrikaanse Republiek ziet gebeuren... is dat Boko Haram uit Nigeria daar actief is. Dat Lord Resistance Army daar nog steeds actief is. Maar ook dat partijen, Al-Qaeda-gelinkte partijen... Uh, uh, vanuit Mali uh, omzwervingen om, maken in de richting van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Wat echt ook een gevaar is voor de regio. Dus het probleem is echt groter als, als de Centraal-Afrikaanse Republiek zelf. Het is een regionaal probleem. Ja, dus hier in Nederland zouden we dat het waterbed-effect noemen. Hè? Dus we, we gaan in Mali op het waterbed zitten en ze duiken elders weer op. Ja, we eigenlijk geen regionale aanpak dus. Er is op dit moment geen regionale aanpak. En daar moet echt uh, vanaf nu gekeken worden, ook naar de rol die Tjaat speelt uh, op dit moment. Uh, een groot gedeelte van de um, Seleka-rebellen uh, zijn oppos op oppositiepartijen uit Tjaat. Dus uh, ook de rol van de huidige uh, president van Tjaat is, is dubieus. Eigenlijk wil hij die, die mensen die dood en verderf zaaien ook niet terug hebben. Uh, tegelijkertijd uh, uh, predikt hij nu wel de vrede. Maar uh, partijen ook uh, uit Sudan. Uh, Sudan speelt ook een rol, dus ook militairen uh, vanuit Sudan, samen met de partijen uit Sjaad... zijn de Centraal-Afrikaanse Republiek ingetrokken. Uh, vandaar ook een, een deel de, de haat... omdat men het echt voelt als een buitenlandse bezetting. Ja, hoe kan het dat uh, deze crisis, die toch al even duurt... Uh, niet, geen, geen internationale aandacht krijgt? Nou, het, uh, er komt iets meer aandacht. Daar ben ik al, al blij mee. Ook het feit dat ik hier nu zit. Maar uh, de Centraal Afrikaanse Republiek is altijd een uh, donorwees. Uh, noemen we dat in de ontwikkelingswereld geweest. Accordate is daar al wel tien uh, Jaar actief met grote medische programma's, maar als je ziet naar structurele ontwikkelingsorganisaties zijn we een van de weinigen. Ja, maar goed, ik bedoel, een medisch programma als er helemaal niets functioneert in een land en milities elkaar naar de kil grijpen, dan lijkt me toch andere prioriteiten aan de orde of niet? Ja, en vandaar dat ik ook zei... op dit moment is echt veiligheid prioriteit nummer één. En is het voor CoreDate ook uh, heel moeilijk om activiteiten uit te voeren... ook omdat de veiligheid van ons eigen personeel... en dat dingen is. Ja, maar dan is die zes, zijn die 600 troepen en die gewilde 10.000 te weinig. Dat is absoluut te weinig, ja. ja. En is er enige kans op dat er meer troepen zouden komen, denkt u? Of... Nou, we moeten echt uh, veel meer internationale aandacht vragen uh, voor het probleem in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En als dat er komt, dan hoop ik dat er meer troepen komen. Op dit moment is de bereidheid vrij beperkt. Ja, kan Frankrijk daar een rol in spelen of niet? Frankrijk speelt daar een rol in, maar um, ook een, een dubbele rol. Uh, Frankrijk heeft bij het ontstaan van het conflict ook een rol gespeeld. Frankrijk heeft eigenlijk de vorige president laten vallen. En dat heeft ook de mogelijkheid geschapen... voor de, voor de rebellen om het land binnen te treden. Ja, maar wat, en, welk belang heeft Frankrijk daar? Um, de, er is in het verleden olie gevonden. En uh, uiteindelijk is een deel van het probleem... in de Centraal-Afrikaanse Republiek... zijn toch ook de natuurlijke hulpbronnen. Dus er dus vindt ook een spelplaats rond olie... rond uranium, rond goud. Uh, belangen. De Chinezen die hebben op een gegeven moment... het contract gekregen om de olie te winnen. Dus je merkt dat internationale partijen uh, ook nog steeds uh, uh, zich richten... Op, op de natuurlijke hulpbronnen. Wat het moeilijker maakt om het probleem op te lossen. Ja. Dus ook voor dat aspect moet aandacht komen. Als de verdeling van uh, natuurlijke hulpbronnen niet goed geregeld wordt... zal het conflict ook niet opgelost worden. Nou Goed, daar gaan we vast nog een keer over spreken. Remco van der Veen van uh, heeft hartelijk dank. Dank u. Hallo. Hallo. Bellen met de wereld. Please check try. Ja, wij belden met Beirut, de Libanese hoofdstad Beirut... lijkt niet de ideale plek om grappen te maken over bommen. De afgelopen tijd waren er regelmatig aanslagen... waarbij doden en gewonden vielen. Toch is precies dat voor de... 28-jarige kunstenares Rima Naidi reden om als bomverkleed de straten van Beirut op te gaan. Ze noemt zich Madame Bomba en wij belden haar op in Berlijn waar ze woont en werkt. Redacteur Edwin Koopman vroeg haar hoe Madame, ba Madame Bomba eruit ziet. Madame Bomba is all dressed in black with a covered face. Maar een bomba is helemaal in het zwart gekleed met een bedekt gezicht. Op haar borst zitten acht namaakcilinders. Het is eigenlijk een grote namaakbom. Mijn bedoeling was niet een zogenaamde zelfmoordbommenlegger te zijn, maar eerder de bom zelf. Ja. Waarom doe je dit? Why do you do this? Because I think violence has reached a certain point in Lebanon omdat ik denk dat het geweld een bepaald punt heeft bereikt in Libanon. Toen ik op vakantie was bij mijn ouders waren er in één week twee bomaanslagen. Na zo'n ervaring wordt je bedacht op alles. En die angst bracht me toe om zo de straat op te gaan en de interacties en de reacties van de mensen te registreren. Wat voor reacties heb je gekregen? Wat voor kind of reacties heb je gekregen? Uh, so I received, uh, from next to me. Ik heb allerlei reacties gekregen van mensen die foto's van me namen. Sommige mensen maken grappen en houden me voor de gek. Anderen worden boos of zijn bang van me. Anderen zijn meer agressief. me, sommige mensen meer agressief. Ja, je zegt dat er ook grappen worden gemaakt. What kind of humor do you encounter? The humor, the Lebanese one, is a very sarcastic one. We should know that. Je moet weten dat de Libanese humor heel sarcastisch is. Ze vragen hoe zwaar de bom is en of het een echte is en of ze een vuurtje moeten geven. En maken dan het geluid van een ontploffende bom. Dat soort dingen. En vond je ze leuk? Did you like them? Ja. ja, ik moest erom lachen. Vaak nog eerder om de situaties dan om de grappen zelf. Zoals iemand die met een de foto wilde, maar voor alle zekerheid toch maar op een afstandje bleef staan. Nou, is Beirut niet echt een veilige plaats om te provoceren en met een bom rond te lopen? Uh, wat, wat vind je daar zelf van? Ben je niet bang? Well. You know, ik was super afgeld voor, twee dagen voor. Een paar dagen voor ik begon, this, was ik super bang. Ik kreeg een time soort time. paniekaanvallen <laughs> over de act zelf en um, wat er act tijdens de act had zou had kunnen happen. gebeuren. Maar wat toen ik die beslissing eenmaal had genomen, was er uh, ook was geen weg meer terug. Ik heb die beslissing genomen, er was geen weg meer terug. Ik denk niet dat ik echt bang was. Really ik geloof niet dat ik tijdens de act heel bang ben geweest. Ook omdat ik niet verwachtte dat het zoveel aandacht zou trekken. Het grappige is dat geen politieagent of soldaat me heeft tegengehouden, hoewel ze vlakbij waren. Ik denk dat ik banger zou zijn geweest als ik het hier in Berlijn had gedaan. Want ik weet hoe mensen hier in het Westen zijn. Ze nemen hier veel meer voorzorgsmaatregelen. Ja. Denk je dat het ook invloed gaat hebben op eventuele toekomstige zelfmoordterroristen? Ik hoop dat ze nadenken voordat ze zoiets doen. En misschien zichzelf afvragen waarom ze het doen. Ja, u hoort een bijdrage van Edwin Koopman. Berichten uit Blogistan. Het wordt wel de Chinese Twitter genoemd, Weibo. Het grootste sociale netwerk van China met meer dan 300 miljoen gebruikers. En een vrij haven voor de verspreiding van ongecensureerd nieuws. Maar het aantal gebruikers van deze site neemt dramatisch af. Wat blijkt, in 2013 verlieten maar liefst 28 miljoen mensen Webo, En het gebruik ervan daalde met bijna 10 procent. Hier aangeschoven, journaliste Julie Blussé, welkom. Uh, jij, jij zocht uh, antwoord hè, op de vraag waarom de populariteit van Webo uh, zo afneemt. Ja, dat klopt. En uh, in zekere zin, de cijfers zijn verrassend. Verrassend dat is daling zo scherp heeft ingezet. Um, maar aan de andere kant wisten de meeste Chinezen wel al dat het bergafwaarts ging met Weibo. Ik heb de afgelopen week met een aantal Chinese bloggers, journalisten en uh, mediaonderzoekers gepraat. En uh, ja, volgens hun wordt het al maanden stiller en stiller op het platform. Waarom? Uh, heeft met een aantal zaken te maken. Censuur wordt natuurlijk genoemd. Uh, de censuurtechnologie die gaat vooruit. Ze worden daar steeds bedreven in. Er is ook een, zelfs een heel leger aan sensors... wat op het kantoor van Webel zit. Wat nog berichten eruit weten vissen... die de computers er niet automatisch uithalen. Maar dat is echt maar een klein gedeelte van het verhaal. Het zit eigenlijk meer in zelfcensuur. De stilte op het platform komt vooral voort uit zelfcensuur. Um, en dat komt omdat in het afgelopen jaar... er uh, onder andere een wet is aangenomen, de anti-geruchtenwet... En die zorgt ervoor dat de gevolgen van je uitspreken op Weibo potentieel veel uh, ernstiger kunnen zijn. Zo is het zo dat als je een gerucht verspreidt op Weibo en dat is dan een beetje geruchten tussen aanhalingstekens natuurlijk, uh, dat als het dan uh, 5000 keer wordt gelezen of 500 keer getweet, dat je daar een gevangenisstraf voor kan krijgen, zo'n drie jaar zelfs. Ja, zijn er gevangenisstraffen uitgedeeld? Um, nou, nog niet voor die wet. Er zijn wel al mensen opgepakt ook. Uh, vlak nadat de wet was aangenomen is er een 16-jarige jongen opgepakt voor een uh, verkeerd grapje. Uh, maar die is weer vrijgelaten. Maar daarna zat de schrik er wel echt behoorlijk in. Ja, en er zijn ook een aantal uh, hele populaire uh, ja, twitteraars, zal ik maar even zeggen, uh, aangepakt. Ja. Hè? ja, de zogenaamde grote feest worden die ook wel genoemd. Dat Wat? zijn de meest populaire bloggers uh, op het platform. Uh, die moesten op een gegeven moment zelfs een soort loyaliteitsverklaring uh, tekenen. En uh, er zijn een aantal gewoon van het platform afgegooid. Tijdelijk dan wel voor goed. En dat zorgt ervoor dat die een stuk stiller zijn geworden. Ja, die durven niet meer alles uh, te twitteren wat ze willen. Nee, absoluut niet. Ja, nee. Is er een uh, alternatief nu voor Weibo? Ja, dat is er zeker. Uh, WeSeen of uh, op zijn Engels ook wel WeChat, is een uh, soort WhatsApp... En dat is op dit moment echt booming in China. Het heeft wel zo'n 270 miljoen actieve gebruikers. En als je dat even vergelijkt met Twitter... dat, dat zijn dus al uh, zo'n 30 miljoen meer actieve gebruikers... dan Twitter wereldwijd. Dus dat is echt heel erg groot. Uh, en ik sprak Zhenguo uh, Hua, dat is een social media onderzoeker... en die vertelde mij dat het echt niet alleen vanwege de censuur is... dat mensen hiernaar verhuizen. Xindang is Kong. Webo is een echt publieks platform, terwijl WeChat veel meer een privé communicatiemiddel is. De meeste mensen gebruiken het vooral om met vrienden te communiceren. Bovendien kent WeChat veel meer functionaliteiten dan Webo. Zo kan je met je telefoon schudden en op die manier contact zoeken met mensen in de buurt die het ook net hebben gedaan. Daarmee kunnen mensen een soort blind dates aangaan. Ja, en volgens Tung is het dus eigenlijk niet meer dan natuurlijk... dat na vier jaar een nieuw platform in opkomst is. De censuur is volgens mij maar een kleine factor in de neergang van Weibo. Want de meeste mensen zijn ook niet uh, per se de hele tijd bezig... om politieke discussies op het scherpst van de snede te volgen op Weibo. Um, maar aan de andere kant, ik sprak ook met een journalist, Song Jibiao... en die zei dat WeChat, uh, die nieuwe, dat nieuwe platform... voor mensen die wel over gevoelige onderwerpen willen discussiëren... wel degelijk ook mogelijkheden biedt. Op WeChat is er relatief gezien weinig censuur. Dat is op zekere hoogte ook expres gedaan, zodat onder intellectuelen in het publieke debat WeChat populairder zou worden dan Weibo. Zo zijn ook journalisten die extra gevoelig zijn voor censuur naar WeChat overgestapt toen ze erachter kwamen dat er op Weibo geen ruimte meer was voor diepere discussies. Ja, dat alternatief, dat is eigenlijk... kun je maar met één iemand tegelijk communiceren... dus niet uh, op grote schaal ongecensureerde berichten verspreiden... dat lijkt me eigenlijk volstrekt ongevaarlijk. Um, ja, dat is zeker wel deels waar. Je kan wel, net als met WhatsApp, ook in, in uh, groepen aanmaken... dus je kan wel naar een heel aantal vrienden doorsturen... maar uh, je hebt niet meer die mogelijkheid, zoals vroeger op Weibo dat uh, je bericht bijvoorbeeld geretweet wordt door één populaire blogger... en meteen tientallen miljoenen mensen het zien... Uh, tegelijkertijd... Dus daar loop je ook niet kans op een ja. straf. Hè? Ja, dat is ja. waar. En dat is natuurlijk ook een voordeel voor mensen. Ze hebben het gevoel dat ze minder risico lopen. Uh, dat het meer privé is wat ze zeggen op WeChat. Uh, maar ja, Weibo-onderzoeker Tung die zegt ook... Wel dat hij denkt dat Chinezen zich niet zo heel snel laten beperken in het delen van informatie. Hij denkt dat dat willen delen van nieuwtjes ook een beetje in de Chinese volksaard verankerd zit. Dus zelfs in de jaren negentig, toen er nog helemaal geen social media waren natuurlijk. Was het al zo dat Chinezen heel graag via sms uh, berichten met elkaar deelden. Uh, en dat, ja, uh, dus dat wil zeggen dat zelfs als de technologie er nog niet is. Uh, dat Chinezen altijd wel een manier vinden om informatie aan elkaar over te brengen. Dat is toch wel heel anders dan westerse gebruikers Soms kreeg ik van wel meer dan 30 vrienden dezelfde informatie opgestuurd via sms Op zo'n intensieve manier met vrienden informatie willen delen Dat zie je naar mijn mening in het Westen niet Nou Julie blessé, hartelijk dank en het is uh, tijd voor het nieuws met Nanette Wel. Dit is Radio 1. Ook vrachtwagens en bussen moeten een alcoholslot kunnen krijgen. Minister Schult stelt daarvoor een wetsvoorstel op. Nu kan een alcoholslot alleen in personenauto's worden geïnstalleerd. Truckers en buschauffeurs raken nu nog hun groot rijbewijs voor twee jaar kwijt... als ze met alcohol op worden betrapt. Met een alcoholslot kunnen ze doorwerken. Amsterdam krijgt wooncontainers op afgelegen locaties voor asociale bewoners. Dat zijn mensen die stelselmatig hun omgeving terroriseren of intimideren. Burgemeester van der Laan heeft 30 gevallen in behandeling... voor gedwongen plaatsing in zo'n wooncontainer. Mensen komen daarvoor in aanmerking als alle andere maatregelen niet hebben geholpen maakte de Argentijnse voetballer Diego Maradona in Mexico... wel zelf het prachtig doelpunt na zijn lange dribbel... op het WK in 1986 tegen Engeland. Die vraag is actueel nu daar amateurbeelden zijn opgedoken van het doelpunt. Daarop lijkt duidelijk te zien dat de Engelse verdediger Terry Butcher... met zijn linkerbeen de bal in het doel tikt voordat Maradona kan uithalen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Stenen, Molotov-cocktails, politiegeweld. De druk op de Oekraïense president Yanukovych nam zodanig toe dat hij gedwongen werd zijn kabinet naar huis te sturen. Toch blijven de Euromaidan-activisten onvermoeibaar op de barricade staan, zowel in hoofdstad uh, Kiev als in de provincie. Verslaggever Michiel Driebergen was de afgelopen dagen eerst in Kiev en toen in de west-Oekraïense provinciestad Lviv. En hij registreert de twijfel van de demonstranten. Moeten we de radicale kant op of blijven we vreedzaam en geduldig bouwen aan een nieuw land? Op de Grusjefco-hoos zijn nog steeds de barricades, meters hoog opgestapeld. Honderden mensen staan naar de Tzeka te kijken. De politie die verderop staat met schilden, je ziet de glansen in hun helmen... De sfeer is grimmiger geworden de afgelopen week. En eigenlijk zie je nu de splitsing ontstaan tussen de studenten van het begin, de Euromaidan, activisten, en aan de andere kant de extremisten. De provocateurs, de mensen die met stenen gooien en misschien zelfs wel wapens in die tenten hebben. Waar zijn die studenten van het begin? Waar zijn de mensen die het initiatief namen tot deze protesten? Eén voor één noemt hij ze op. De regio's die in handen zijn gevallen van de demonstranten. Oleg Tchagnybok, de leider van de extreem nationalistische partijas Svoboda, de Vrijheidspartij. Het is oorlogstaal. Het tweede front is geopend. En nu op naar het oosten, naar Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk. Ik ben nu in een van de tenten van Euromaidan en ik zit hier met een jonge programmeur, jonge dame en een jonge historicus. Ze willen wij een film laten zien, today I feel that here uh, is uh, appearing a birth, birthday. Dat is ontroerende muziek, het zijn demonstranten in deze film... die in elkaar zijn geslagen en opgepakt. Uh, Hier op Euromaidan wordt dan eindelijk de Oekraïnse civil society geboren. Dat gekozen politici met onze behoeften en noden bezig zijn. Wij zijn getuigen ervan dat er iets nieuws ontstaat. Iets wat wij zelf doen, iets waar wij in geloven. We zijn klaar om het it te We... maken. For, uh, what we are en aan de hand van deze film praten we verder, want deze jonge man, Svetoslav, is vanaf het begin bij Maidan betrokken. For me, I think that any, uh, the regimes, uh, they, uh, should, uh, some, uh, of violence. Het is een historicus deze jongen, dus ja, hij denkt na over de geschiedenis en hij denkt ja, misschien is het wel zo dat in elke omverwerping van een autoritair regime je niet kunt zonder geweld. Uh, I think that the uh, situation with uh, Solidarność in Poland, it was not, uh, verwijst uh, naar Solidarność, uh, de vakbond in Polen. Hij zegt eigenlijk: van, ja, dat is, dat dat gebeurde vanzelf. Dat regime, dat Sovjetregime stortte vanzelf ineen. En nu hebben we eigenlijk te maken met een crimineel regime. En ja, dat kan je niet zonder geweld wegkrijgen, uh, denk Ik toch. Ik denk dat mensen niet echt willen mensen niet echt willen laten zien. Maar ze zijn echt Nou, ook het provinciehuis van Lviv is bezet. Een enorme barricade, eigenlijk naar het voorbeeld van uh, Kiev. Of eigenlijk misschien heeft Kiev het wel gedaan naar het voorbeeld van Lviv. Want hier zijn ze goed in barricades. In deze regio, het westen van Oekraïne. De meest opstandige regio van het land. Nou, ik word gefouilleerd bij binnengaan. Het is ook hier weer heel goed georganiseerd. Vuren branden op de binnenplaats. 10 graden onder nul. I think it's kind of like revolution mentality of Ukraine. Bij het bezette provinciehuis van de westelijke stad Lviv. Althans, tussen deze jonge, uitstekend Engels sprekende bezetters, is de sfeer van het begin van Ourmadan een beetje terug. Toen de situatie nog helemaal niet geëscaleerd was in Oekraïne. Een optimistische, vreedzame revolutie. En deze jonge man, Nicola die werkt als webprogrammeur in Lviv en hij is trots dat ze de bezetting hebben gedaan zonder geweld. En ook zonder een sterke leider. Als we nou ook nog een slimme leider vinden, zegt hij, ja, dan worden we een prachtland. En ja, nu Ukraine, als we een smart leader hebben, dan hebben we een mooie land. Een van de beste. Tot de Oké. Na enige discussie mogen we verder naar boven. Ik ben benieuwd wat daar te zien is. Er wordt een beetje geheimzinnig over gedaan. Een prachtig trappenhuis hier. Ongelooflijk. En dan dus gevuld met demonstranten. Mondkapjes voor de mond. Het is ook een beetje koud hier. Maar ik loop wel over een rode loper naar boven. In het bezette provinciehuis ontmoet ik Petro Colodi. Hij is van de nationalistische Svoboda-partij. Hij ziet zijn kans schoon. De gouverneur is weg en nu hebben zij de macht. Ik vraag hem naar de rood-zwarte vlag... Die overal in het gebouw hangt en ook in zijn kantoor en ook in de hoofdstad Kiev prominent aanwezig is bij de demonstraties. Die is van het Oekraïense opstandelingenleger, legt hij uit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten zij tegen de Russen bandieten, ss Ons Oekraïnse opstandelingenleger werd door de Sovjet-Unie altijd afgeschilderd als bandieten, als SS'ers en fascisten. Maar dat is een gebrek aan de kennis van de historie. Wij zijn vooral goede strijders. Wij moesten inderdaad met de Duitsers meevechten, maar dat deden we voor onze onafhankelijkheid. Charles de Gaulle heeft ooit gezegd dat als de Fransen zo'n leger hadden gehad, dat er geen Duitser voet op Franse bodem had gezet. Ik ben ervan overtuigd dat de rood-zwarte vlag straks weer gaat wapperen. Naast de Vlag in Oekraïne. Het sneeuwt in Lviv en ik ben net weg uit het bezette provinciehuis, nu in de Stepan-Bandera-straat. De man dus, Stepan Bandera, de leider van het Oekraïense bevrijdingsfront in de jaren 40 en 50... En ik heb hier afgesproken bij het huis van Miroslav Marinovic. Hij is nou ja, een van de breinen achter de Romadan Revolutie. En Hij heeft maar heel weinig tijd, want hij moet zo naar Kiev om daar zijn mensen weer toe te spreken. En ik ga hem vragen wat hij nou vindt van die mogelijke ja, radicalisering hier in deze regio. Del Miroslav. During this crisis, it is the government. Het is de president die is. En Westen moet dat begrijpen. Tijdens deze crisis is de regering, de president, de grootste radicaal. Het Westen moet dat echt begrijpen. Yanukovic is de gekozen president, maar hij gedraagt zich als een terrorist. Hij doet de grondwet geweld aan. Weet je, radicalen heb je overal, ook in Amerika en in Nederland. Het was niet de partij Svoboda of de radicale rechtse sector die met het geweld begon. Het was de It was the president. Het was niet Svoboda or right sector who started the violent uh, loop. It was the president. It seemed to me that there is a Kremlin plan, not Yanukovych's plan, but Kremlin's plan to. Voor mij is het duidelijk dat er een Kremlin plan is vanuit Rusland om te doen wat al veel vaker gebeurd is in de geschiedenis van de Oekraïne. Om het eerst te laten escaleren, om dan hard te kunnen laten ingrijpen. Door Rusland. Sinds gisteren lijkt het erop dat de druk vanuit het Westen, vanuit Europa en Amerika. om Janukovic te laten zien dat hij verantwoordelijk is en alleen hij dat dat helpt. Ik dat hij niet. van de Nu. de vraag of we. Nu de premier is opgestapt, is het de vraag of wij wijs genoeg zijn om de balans te vinden. En een oplossing te vinden. Elke partij wil natuurlijk zoveel mogelijk binnenhalen. As much success as possible. But I understand. Als het aan mij ligt, vertrekt Janukovic onmiddellijk. Maar ja, misschien zijn we niet sterk genoeg. What I am afraid today is. If we Weet je, het is Janukovic's gewoonte work, om iets te beloven en dan precies het tegenovergestelde te doen. Dat flikte hij zelfs Europese diplomaten. It was the case even with European diplomats. <laughs> Vertrouw hem niet nog één keer terug naar dat bezette provinciehuis in De Vief. De actievoerders, grotendeels jongeren, lijken eigenlijk zat van alle politici, ook de oppositiepolitici. No, this is actually this is politicians trying to separate the country. Yeah, trying to divide uh, it yes, parts, you know? yes. Uh, showing people that um, Politici proberen voortdurend het land te verdelen. Ze benadrukken dat we verschillend zijn, maar we zijn allemaal Oekraïners. En al die pogingen van politici zullen falen. We willen dezelfde kwaliteit van leven hebben. Het gaat er niet om, om de Europese Unie in te komen. We willen hetzelfde leven hebben als jullie. De veranderingen zijn nu ingezet. Je kunt al deze mensen niet meer tegen. De veranderingen zijn al in het proces. Je kunt gewoon al deze mensen U hoort een reportage van Michiel Driebergen. Het Bureau Buitenland, Eurobureau. In onze vaste rubriek Eurobureaus bespreken wij alles wat te maken heeft met Europa, de euro en de Europese Unie. Wordt het klimaat het volgende slachtoffer van de economische crisis... nu de Europese Commissie het aandeel duurzame energie naar beneden bijstelt... en de beperking van CO2-uitstoot niet langer verplicht is? Commissievoorzitter José Manuel Barroso spreekt van een ambitieus en betaalbaar voorstel... terwijl het Europese parlement eerder voor de verplichting was... om landen aan doelstellingen te houden. Hoe ambitieus kun je die klimaatplannen van Barroso dan nog noemen... Daarover praat ik met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. U zit in de studio in Brussel. Hartelijk welkom. Klopt, goedenavond. goedenavond. En uh, hier bij mij zit Frits de Groot, manager energie en klimaat... bij ondernemersorganisatie VNO-NCW. Ook hartelijk welkom. Um, meneer uh, Eickhout, om met u te beginnen. Um, ja, in, in tijden van crisis moet je een beetje je ambities bijstellen, is het? Of niet? <laughs> Nou, dat is een beetje een ouderwetse kijk op, op klimaatbeleid. Uh, gelukkig zijn we al lang daar voorbij. En zijn er ook steeds meer bedrijven die zeggen van... een van onze grootste onkosten wordt juist het... Uh, eigenlijk alle grondstoffen om producten te maken. En als we niet slim beleid voeren om ervoor te zorgen... dat we daar minder afhankelijk van worden... dan hebben wij straks alleen nog maar duurdere prijzen... en prijzen onszelf de markt uit. Dus in die zin, uh, het idee van klimaatbeleid is slecht voor industrieel beleid. Dat is gelukkig bij een hoop bedrijven al uh, weg, maar helaas is er nog wel een ongelooflijk dominante, conservatieve, fossiele uh, industrielobby die hier tegenin gaat en die helaas nog wel uh, het meeste weet te bereiken bij iemand als Barroso. Ja, en waarom is dit zo slecht voor het klimaat? Nou, Ten eerste, het doelstelling voor 2030 die is voorgesteld... schiet gewoon tekort voor klimaatdoelstellingen. Hè. Dus enerzijds zegt Europa, we moeten de opwarming niet verder dan 2 graden... maar vervolgens als je dan gaat kijken wat ze willen terugdringen... doen ze daar gewoon te weinig aan. Dus het is uh, niet genoeg voor het klimaat. En ten tweede, wat ze eigenlijk loslaten... is specifiek beleid op duurzame energie. En dat is eigenlijk een van de meer succesvollere beleidsvelden in Europa waarin we gewoon echt een nieuwe technologie... die ons minder afhankelijk maakt van fossiele importen van gas en olie. Denk ook uit het regime van Rusland en Saudi-Arabië. En daar hebben we dus een alternatief voor duurzame energie. En juist dat willen ze na 2020 loslaten. Ja, dat, dat is een succesvolle lobby van fossiele industrie... die gewoon wel gas en olie wil blijven verkopen. Maar is eeuwig zonde voor die innovatieve industrie... die juist wil gaan vernieuwen en die dus ook oproept... van ja. geef ons die doelstelling ook na 2020. Meneer De Groot, bent u zo succesvol in uw lobby geweest? Nee, zeker niet. Zeker nee? niet... Um... Uh, ik denk dat er iets anders aan de hand is. We hebben natuurlijk vijf jaar uh, economische crisis gehad. Uh, dat heeft toegeleid dat er niet of nauwelijks geïnvesteerd is. En dat is de reden dat we de klimaatdoelstellingen voor 2020 uh, gaan halen. En dat is niet omdat we juist zoveel geïnvesteerd hebben... maar juist omdat productie is teruggelopen. Door de crisis. Bedrijven zijn gesloten, producties zijn verplaatst naar, uh, naar buiten Europa. En de van de positie van de Europese industrie staat er heel slecht voor. Ja, maar u bent wel uh, blij met de besluiten van de Europese Commissie? Nou, wij vinden het blij is denk ik niet het goede woord. Ik denk dat de Commissie met een realistisch uh, voorstel is gekomen. Uh, wat wel degelijk een, een forse inspanning is, moeten re, moet realiseren. Uh, voor 2020 zouden we 20% uh, reduceren. En we gaan nu in 10 jaar tijd dat verdubbelen. Dus dat is een forse inspanning. Uh, en nog maar zeer de vraag of dat überhaupt haalbaar is. Uh, ten aanzien van, uh, van duurzame energie. Daar, dat, dat beleid is eigenlijk mislukt. Um, de afgelopen vijf jaar is er met name in Duitsland en andere landen enorm uh, gesubsidieerd. En dat heeft uh, enorm veel problemen opgeleverd. Uh, de <kijs> de CO2-prijs is ingestort. Uh, elektriciteitsprijzen zijn misgegaan. Er is een enorm verdeelde energiemarkt ontstaan in Europa. En ja, gelukkig heeft, uh, heeft de Europese Commissie dat gezien en ingrepen en komt daarom met dit uh, nieuwe voorstel. Dus, ja, dus u hoefde denk... helemaal niet eens te lobbyen? Nee, nee, nee. Het is, uh, je kon duidelijk ja. zien dat um, uh, heel veel verschillende opinies deze kant op gingen... en de commissie was zo wijs om daar uh, ja. uiteindelijk met dit voorstel mee te komen. Ik hoor wat proestende geluiden uit Brussel, uh, meneer van Eickhout. Ja, nee, het idee dat er niet gelobbyd hoefde te worden. Ik denk ja. dat de heer de Groot ook zal beamen... dat er intensief gelobbyd is door het uh, energie-intensieve industrie. Uh, als de heer de Groot dat ontkent... zou ik hem een keer uit willen nodigen in Brussel. Het bedrijfsleven, met name eigenlijk het conservatieve bedrijfsleven... was uitermate actief de laatste weken en maanden in Brussel... om te lobbyen. Dus alsof dit, zeg maar, is aankomen waar je. ik denk ja. dat dat een beetje de waarheid is. Maar meneer de Groot zegt ook... het duurzame energiebeleid is eigenlijk misericord lukt. Ja, dat weet ik niet precies waar hij dat op baseert. Ik denk dat hij naar de Nederlandse situatie Ander andere op Duitsland, op Duitsland nou, kijk, heeft Met alle respect, Duitsland is juist een land... dat op dit moment koploper is in duurzame energie. Als je gaat kijken naar alle zonnepanelen... die in de wereld gemaakt worden... daar zitten bijna allemaal Duitse industrieën achter. Denk aan de Siemens'en van deze wereld. Uh, je kan dat, uh, je kan dat uh, mislukt noemen. Ik zie juist dat het Duitse industriebeleid... ertoe geleid heeft. Dat Duitsland veel werkgelegenheid heeft... in die groene economie. En er werken in Duitsland op dit moment meer mensen in de groene economie dan bijvoorbeeld in de auto-industrie die toch ook niet onbekend is in Duitsland. Dus waar dat precies aan mislukt is, ik denk dat de heer de Groot toch iets te veel naar de Nederlandse situatie kijkt, waarin ons duurzame energie op 4% blijft hangen, omdat er gewoon jarenlang juist niet eenzijdig beleid is gevoerd. Dus het is alle kanten op gegaan. En in Duitsland, welke politieke partij er ook aan de macht is, zij gaan door met duurzame energie en die stabiliteit, die zekerheid, juist naar de industrie ook, is juist iets wat ook VNO-NCW omvraagt. En ik denk dat VNO-NCW zich meer zou moeten beklagen om het beleid van Nederland dan dat ze nou moeten gaan bewijzen dat Duitsland zo faalt. Zover ja. ik weet ligt de Duitse economie er ook nog steeds iets beter voor dan de Nederlandse. Ja, meneer de Groot, het is wel geslaagd in Duitsland. Het is juist hier niet uh, in Nederland niet uh, gelukt, omdat we er helemaal niks in investeren. En u dus eigenlijk ook niet, hè? Ja, eerst even reageren op de, op de eerste opmerking van, uh, van Bas Eickhout. Uh, wij hoefden niet te lobbyen, of het bedrijfsleven hoefde niet te lobbyen. Uh, Brussel kon zelf zien dat in verschillende landen in Europa... Uh, industrieën verhiet gingen, of dat bedrijven gesloten werden... en producties verplaatst. Dus daar hoefde echt de industrie niet voor naar, uh, naar Brussel. Dat konden ze zo wel waarnemen. Zijn we hebben natuurlijk ook u de niet gelobbyt, zegt u? Uh, nee, we hebben hier niet op gelobbyd. Ten aanzien van. Ten aanzien van ja, dat is een leugen. Uh, nee, nee, dat is geen leugen. Ten aanzien van, uh, van Duitsland, als dat beleid zo succesvol was, dan had Duitsland dat wel voortgezet. Maar het nieuwe kabinet. Uh, de eerste, een van de eerste acties is dat ze dus een hele subsidieprogramma drastisch terugdraaien. Omdat ze gezien hebben dat ze ontzettend veel problemen daarmee veroorzaken. Ja, wat voor problemen? Nou, problemen dat. Uh, uh, het ontzettend duur is geworden. Hè. Moet ze even voorstellen. Energieprijzen uh, zijn, zijn enorm gestegen. Zijn enorm. Uh, in de grote steden in Duitsland is er uh, ja moeten, moeten mensen moeten huishoudens kiezen. Tussen heb ik nog te eten vanavond of ga ik mijn stroomrekening betalen? Ligt het zo uh, zwart? Zo, uh, zo zwart? Zo no, no, no, no, no. Nee, dat is dat is maar absoluut waar. Maar aan de onderkant uh, van de samenleving. En, en uh, uh, nou, als, u dat, uh, als u dat met uh, de onderkant van de samenleving voor ogen hebt. Dat we in het Westen onze, niet meer onze energierekening kunnen betalen. Ik denk niet dat we het goed pad zijn. Wat ook heel wonderlijk is, want het duurzame energiebeleid. Uh, dat mag u succesvol noemen. Uh, maar Duitsland is het enige land in Europa. waar de CO2-uitstoot stijgt. Daar is natuurlijk zo'n. Uh, ondergraving heeft daar plaatsgevonden van de energieprijzen. waardoor kolen floreert, bruinkool floreert. En Duitsland, met zijn enorme subsidies. en met zijn enorme ontwrichting van het systeem. uiteindelijk het slechtste of het zwartste jongetje van de Europese klas is. Daar zou ik niet trots op zijn. Ja, even terug naar de centrale vraag. De klimaat, het klimaatbeleid. Is dat nou eigenlijk altijd hinderlijk voor industrie? Is dat wat absoluut u zegt? Niet, absoluut hè? niet. Nee. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die verdienen... aan het treffen van klimaatmaatregelen. Aan het op de markt brengen van apparatuur... om klimaatuitstoot te reduceren. Je ziet ook dat heel veel bedrijven... Uh, scherpe targets hebben om zeg maar de, de CO2-uitstoot. Of de, de... Maar u, u, u noemt het, het nu heel algemeen. Ja. Bedrijven, de, ja. in, als we het over Nederland hebben, maar 4% duurzame energie. Is, ja, maar dat is iets is anders. Wel heel he? erg weinig. Ja, maar duurzame energie is iets anders. Ja. Um, duurzame energie is de duurste vorm van het terugdringen van de CO2-uitstoot. Uh, er zijn veel gekomen. Nee, het is kernenergie. Nee, kernenergie nee, nee. is duurder. Nee, absoluut, <laughs> niet, absoluut niet, Bas. Dat is bijvoorbeeld waarom... Even een, bijvoorbeeld, punt. Even een, ja, even een ja, voorbeeld. De Britten, de, Britten om kernenergie, de Britten willen graag door met kernenergie. En daarom hebben ze nu een afspraak met EDF uit Frankrijk... om 35 jaar lang de elektriciteitsprijs twee keer zo hoog... als de marktwaarde te beloven aan die bedrijven. Anders gaan die bedrijven geen kernenergie bouwen. Dat soort subsidies hoor ik VNO-NCW niet over. Het is altijd duurzame energie is subsidies. En dan we het over kernenergie... Niet. Het is gewoon echt een hele conservatieve lobby. En de heer de Groot heeft echt over onzin als je het heeft over dat Duitsland geen succesvol beleid voert. Ze laten ja. hun doelen voor duurzame energie totaal niet los. Wat ze aan het doen zijn, en dat is omdat ze ondertussen weg zijn uit de beginfase van duurzame energie, zoals Nederland nog steeds wel hangt. Duitsland is nu zover dat inderdaad het subsidiesysteem aangepast moet worden, omdat het juist zo'n succes is. Er is zoveel duurzame energie dat ze minder hoeven te subsidiëren. En ze kunnen het aan de markt over gaan laten. En dat is eigenlijk precies wat ja. de heer De Groot wil. Alleen in Nederland staan we nog steeds in de kinderschoenen, omdat er dus lobby's als VNO en Zweed telkens maar tegenhangt. Ja, maar eigenlijk zegt meneer uh, Eickhout: uh, u hebt gewoon te weinig ambities. Nee, u, we hebben. U, u, u wilt helemaal niet verduurzamen. Wij en willen het klimaat absoluut, een beetje. Uh, wij, wij, willen, wij willen absoluut verduurzamen. Wij zien ook dat het. Klimaat een zeer urgent uh, probleem is. Misschien heeft het bedrijfsleven daar nog wel meer zicht op, op de urgentie om dat aan te pakken, dan, uh, dan de politiek. Leg het mij eens uit hoe urgent het is? Het is heel erg urgent, want uh, natuurlijk, die berekeningen van die wetenschappers, die, uh, die, die kunnen er misschien een, een, een centje na zitten, maar dat that, zit. Uh, als we niet uh, oppassen, dan gaan we heel snel over tipping points mee en dan over tipping points heen. En dan kan het klimaat echt uit de hand lopen. Dus er is absoluut geen enkele discussie over... dat het klimaatprobleem zo snel mogelijk moet worden aangepakt. Maar je moet het wel op een slimme en effectieve manier doen. En om dat dus uh, via duurzame energie bijvoorbeeld te doen... dat is de meest inefficiënte, duurste manier... waar je uiteindelijk het minste bereikt... en, en het minste realiseert niet... voor je euro. En dan moet je ook niet via verplichte uh, targeten doen via Europa. Jazeker wel. Zeker wel verplicht op Europese schaal, minimaal Europese schaal. Maar niet per land vastgesteld. Niet een bovengrens aan CO2-uitstoot. Niet wel, uh, uh, hoeveel vernieuwbare energie er per land is. Het is goed zijn. om, uh, om CO2-uitstoot te plafonneren op Europees niveau. Nog beter is trouwens om in Europa bronbeleid te voeren. Dus veel meer te kijken van ja, waar, willen we bijvoorbeeld, uh, waar moeten we bijvoorbeeld in Europa... Alle automotoren qua co 2 aan doen. Alle wasmachines, alle mixers, gaat u maar door. Er was dus alleen dat je... helaas de Duitse auto-industrie ja. tegen. Ja. Dus daar lobbyt de industrie dan ook weer tegen. Maar, maar, maar mag ik vertellen. dezelfde vraag aan u stellen, meneer Eickhout. Vindt u het, het, het, het klimaatbeleid van Europa eigenlijk wel serieus? Nou, ik merk gewoon dat door de economische crisis... wordt uh, zeg maar de lobby die eigenlijk toch altijd al op de rem wil staan... voor klimaatbeleid, wordt natuurlijk krachtiger. Uh, politici uh, die met ja, name dus aan de, de heeft weer gedaan. Nou, wat je gewoon ziet is dat uh, de rechtervleugel van het Europese parlement, en dat is toch nog steeds een meerderheid, uh, daar kunnen we over kiezen op 22 mei trouwens, uh, dat je ziet dat uh, uiteindelijk zodra er economische crisis is, dat mensen dan wel degelijk de politici heel terughoudend worden en denken, ja, moeten we maar niet even nu klimaatbeleid. Maar wat ze bijvoorbeeld vergeten, echt een heel simpel cijfer. Nou, mag ik dan nog, hele, ja, eentje, nog een keer Ja, eentje nog eens cijfer. De EU, de EU importeert aan olie en gas elk jaar aan 400 miljard euro. Dat is een rekening die wij betalen aan regimes in Rusland en Saudi-Arabië. Elk jaar weer. Daar zouden we nou eens wat aan moeten doen. We worden minder kwetsbaar, we doen iets aan het milieu... en we stimuleren onze eigen economie. En dat is echt de opdracht. En helaas merk ik dat de Europese... politiek op dit moment... niet serieus is om echt die problemen aan te pakken... en toch een beetje blijft hangen... Ja, in de huidige oude industrie... Die, die inderdaad aan het wegtrekken is uit Europa. Maar dat komt echt niet door klimaatbeleid. Want... Dat is het mooie. Het enige goede studie die de Europese Commissie vorige week ook heeft gepresenteerd... is waarin ze laten zien dat het wegtrekken van de industrie uit Europa... nog totaal niet komt door milieubeleid... maar juist door versnippering van energiebeleid... en door niet slim na te denken over hoe we toekomstig minder afhankelijk kunnen worden van grondstoffen. Ja. Dus toch door slecht energiebeleid? Hoor ik je nu zeggen. Versnipperd, versnipperd energiebeleid. En daar kunnen we misschien elkaar vinden... dat we vinden dat de EU veel meer één energiebeleid moet gaan voeren. En dan is de keus, wil je dan de Duitse weg op duurzame energie... of wil je de Britse weg op kernenergie... dan weet ik wel wat mijn keuze is, ja. dan wil ik de Duitse route. Meneer Eickhout, uh, Europa had wel een tijdje uh, zeg maar een leidende rol... als het ging over uh, energie, uh, klimaatbeleid. Uh, bent u teleurgesteld? Zijn we die rol totaal kwijt? Um, ik denk dat we hem wel echt aan het kwijtraken zijn. Het idee dat Europa het maar het enige continent is dat iets doet... is echt ouderwets. Uh, de Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld nu uitstukkomen Nee de, nee, de Verenigde Staten zijn op uh, bestaande kolencentrales, zijn ze nu uitstootnormen, hè, dat die niet meer, mm -hmm. meer dan een bepaalde hoeveelheid co 2 mogen uitstoten. Dat hebben we niet in Europa. In China zijn ze daar ook mee bezig. China is de nummer één investeerder in zon en in wind. Ja, zegt dus, u daarmee dus dat, het, dat, dat zeg maar meneer de Groot uh, ja, ook zijn industrie kwijtraakt omdat hij niet innoveert? Ja, dat zeg ik. En sterker nog, dat zeg ik niet alleen. Een van de grote Duitse bedrijven die investeert in uh, energiebesparing... heeft vorige week ook gezegd, we moeten niet bang zijn... dat de fossiele industrie wegtrekt ja. uit Europa... maar dat ja. juist de innovatieve industrie wegtrekt. Ja, en dat heel, is een heel van heel de kort. laatste aantrekkingskrachten die Europa heeft. Heel kort, meneer De Groot. U snijdt uzelf toch in de vingers... doordat u onvoldoende innoveert. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Als u nagaat dat uh, Europa ongeveer vijf à zes keer... CO2-efficiënter is dan China of India, ja. dan doen we het uitstekend. Um, we zijn zeer innovatief. Uh, daar ligt het absoluut niet aan. Maar we kunnen idee absoluut idee niet. Ik dat de omschakeling een beetje traag is. Nee, nee, nee. We kunnen absoluut niet opconcurreren... tegen de lage uh, schaliegastarieven uh, in, uh, in de VS. We ja. kunnen niet op concurreren tegen de zeer goedkope en zeer lage gasprijzen in het Midden-Oosten. En daar, uh, daardoor. Ja, wordt zelfs de, de hele goede, kwalitatief goede industrie... wordt weggeconcurreerd en gedwongen verplaatst naar, naar buiten Europa. En daar gaan we dus um, down the drain als we niet oppassen. Goed, hartelijk dank Bas Eickhout en Frits de Groot. Dit is het einde voor onze uitzending voor vandaag. Morgen zijn we er weer, dan met uh, Chris Keijnen, zelfde zender... Um, Zelfde tijd. En als u meer wil uh, weten over het programma of iets wil terugluisteren... bezoek dan onze website vpro.nl slash Tot morgen. Er is de nieuws -pv. Mijn vlinders voor jou zouden beter sterver zei je. Maar ik draag ze mee in een dwangbuis. Jij hebt alleen de sleutel. Ja, dat eh, laat veel te raden over natuurlijk. De nieuws -pv. met Willemijn Veenhoven. Zijn er zijn meer mannen die wat te briezen hebben. En Felix Meurders. Vers van de pers. Je moet je afvragen wat er niet gevraagd wordt. De nieuws -pv. Elke werkdag van 12 tot 2 blijft u nog even zitten op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Geef van Stichting Vluchteling op Giro 999. Adolf Hitler's tweede man Herman Geuring... kocht voor 16,5 miljoen gulden een schilderij van Johannes Vermeer. Na de oorlog bleek het een vervalsing. Maker Han van Megeren werd veroordeeld. Maar het publiek zag de vervalser als een held. Andere tijden voortaan elke week op donderdag. Morgenavond half tien op twee. Dit is Radio 1.